9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Straks in het NOS Radio 1-journaal. De verjaardag van Nelson Mandela. Het is vandaag ook Nelson Mandela dag. Mandela wordt 75 jaar. 95 jaar zelfs. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Rusland is oppositieleider Alexei Navalny schuldig bevonden aan fraude en diefstal. Hij zou voor ongeveer een half miljoen euro aan hout hebben verduisterd. Later wordt bekend welke straf Navalny krijgt. Zijn medestanden spreken van een politiek proces. Navalny is een van de altijd een belangrijk sprekers bij betogingen tegen president Poetin. Hij wil vooral een eind maken aan de corruptie in Rusland. De uitspraak heeft grote gevolgen voor Navalny, zegt correspondent David Jan Godfroid.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 voor miljoenen Nederlanders dreigt opnieuw een korting op de pensioenen. Drie grote fondsen, ABP, PME en PMT, houden er rekening mee dat de pensioenuitkering opnieuw omlaag moet. Ze moeten voor het eind van het jaar een zogenoemde dekkingsgraad hebben van 104,3 procent. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 49 van de 70 onderzochte fondsen mogelijk niet aan die eis kunnen voldoen. De kans op een korting is daarom groot. Het parlement in Griekenland is akkoord gegaan met een wet... die nieuwe bezuinigingen en massa-ontslagen mogelijk maakt. De wet voorziet onder meer in het ontslag van 15.000 ambtenaren, leraren en politieagenten. Het besluit is uitzonderlijk, zegt journalist Bruno Tassago. Ten eerste ook omdat er helemaal geen traditie is in Griekenland... om ambtenaren aan de deur te zetten. De Griekse politici zijn eigenlijk... Groot en populair geworden doordat ze in het verleden postjes hebben uitgedeeld aan hun kiezers. Ook is het zo dat in de Griekse grondwet staat dat je geen ambtenaren mag ontslagen. Dus op dat gebied is het wel echt een historische stemming, zou je kunnen zeggen. Griekenland stond onder grote druk om de wet aan te nemen. De maatregelen zijn een voorwaarde voor de volgende 6,8 miljard euro aan noodsteun van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds.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 Files, het neemt toe. De koffie uh, begint, uh, Jolanda van der Velden. Daar lijkt het wel op. Uh, er staan files op de A1, Amersfoort, richting Amsterdam. Bij de alvent grote 3 kilometer. A9, ook maar amstelveen bij knopen Battenverdorp ook 3. Op de A12, Utrecht, richting Den Haag, voor Den haag maleveld 3. A16, Breda-Rotterdam, tussen de knopen de Ridderkerk en Terbrechtseplein, 5 kilometer. Op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda, voor knopend Terbrechtseplein, 3 kilometer. En richting Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. En waarom had ik het nou over de koffie, omdat Jolanda had voorspeld dat de files pas zouden komen als we aan de koffie zouden gaan in Nederland. Vandaar, vandaag natuurlijk de dag van de Nederlandse berg. Het zijn niet de klokken aan de voet van de Aldues. Maar er is veel klokkennieuws vandaag. De klokken van de Dom die doen het niet, maar die ingravendeel die hielden vanochtend niet op gaan we zo eens eventjes over bellen. Maar eerst dit. Eerder deze ochtend heeft een Russische rechter de Russische oppositieleider Alexei Navalny, de belangrijkste leider van het protest tegen president Poetin, veroordeeld wegens verduistering. Correspondent David-Jan Godgoa. David-Jan, de rechter, zo zei hij, zo rond half acht, zou ook met een vonnis komen. Is dat vonnis er nog niet? Nee, hij is nog steeds bezig met het, uh, het voorlezen van uh, alles wat hij zo'n beetje besloten heeft. En dat gaat heel uh, gedetailleerd. Uh, de schuldigverklaring is het dus wel. Uh, maar na twee uur voorlezen van het fonds zijn we nog steeds niet aan een strafmaat toegekomen. Dus dat, daar moeten we nog even op wachten. Ja, en hij is dus niet veroordeeld wegens de protesten en de rol die hij speelt in die oppositiebeweging. Maar wegens het verduisteren van hout. Ja, dat klopt. Uh, dat is in de eerste instantie in ieder geval... wat er op de, wat de, wat de terlastverlegging staat. Kijk, er is geen mens in, uh, in Rusland die zich met deze zaak bezighoudt... die eraan twijfelt dat natuurlijk zijn, uh, Navalny's activiteiten... voor de oppositie hier heel veel mee te maken hebben. Als zodanig is die verduisteringszaak eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Uh, het is eerder een, een stok om hem uh, mee te slaan... en hem, uh, om, om hem uit die oppositie weg te halen. Er komt bij dat hij zich heeft aangemeld en is aangenomen... ook uh, als als, als burgemeesterskandidaat. Hè. Er zijn in september zijn er verkiezingen voor de burgemeester van Moskou. Nou, daar kan hij, als hij wordt veroordeeld, niet aan meedoen. En hij heeft ook al in een verdere toekomst in het vooruitzicht gesteld... dat hij mee wil doen aan de presidentsverkiezingen in 2018. Um, nou, daar kan hij ook, nogmaals, als hij wordt veroordeeld... Uh, ook in hoger beroep, niet aan meedoen. Dus daarmee is een potentiële... Uh, ja, oppositiekandidaat voor deze twee posten uh, wel eens een beetje onschadelijk gemaakt. Ja, moeten we het dan ook zien als een politiek proces? Ja, dat wordt, dat, dat wordt in Rusland natuurlijk al snel geroepen... maar in dit geval lijkt het toch wel heel erg op. En Navalny en zijn aanhangers zijn er in ieder geval van overtuigd. En ik zei al, het is een redelijk, uh, een redelijk onbenullige zaak... die al eerder eens een keer is uh, uh, geseponeerd. Uh, dus de activiteiten van Navalny uh, in, in de oppositie... met name vorig jaar tijdens allerlei grote protestbijeenkomsten... tegen Poetin, tegen verkiezingsfraude... die hebben ongetwijfeld met dit proces en zometeen met de veroordeling te maken. En wat was de eis? De eis was zes jaar. En uh, nogmaals, we moeten nu afwachten hoeveel het wordt. Het kan zo'n beetje alles zijn tussen een voorwaardelijke straf en die zes jaar. Uh, het kan nog wel een paar uur duren voordat daar echt definitief zekerheid over is. Nou, gaan we snel verder luisteren. Horen we dat later hier op deze zender van jou. David-Jan Godhoi was dat. Steeds meer ouders kloppen aan bij de opvoedpolie. 10.000 mensen hebben zich vorig jaar gemeld bij de organisatie... waar men terecht kan voor hulp bij de opvoeding. En dat is een stijging van 43 als je het vergelijkt met het jaar 2011. Linda Bijl is van die opvoedpolie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had er nog nooit van gehoord, de opvoedpolie. Wat, wat doet de opvoedpolie? Uh, wij bieden hulp aan ouders en kinderen die uh, een probleem hebben. En dat kan van alles zijn. Maar wie kloppen er dan bij jullie aan? Nou, de meeste van onze uh, cliënten die worden verwezen via de huisarts of de jeugdzorg. Uh, omdat er uh, zorgen over een kind zijn of uh, grote problemen in een gezin. Um, en uh, als ze als binnenkomen of een afspraak maken, dan gaan we met ze in gesprek. Ja, maar dat kan zijn van kinderen die, uh, die spijbelen tot ouders die hun kinderen op een dusdanige manier behandelen dat we ons daar zorgen over moeten maken. Ja, en uh, uh, wat uh, uh, bij de opvoedpoli ook echt heel veel voorkomt... is dat uh, kinderen zelf uh, iets bijzonders hebben. Uh, bijvoorbeeld ADHD of autisme. Uh, dus uh, wij kunnen inderdaad uh, van een simpel advies... Uh, een gesprekje met een ouder die zich zorgen maakt... en er is eigenlijk niet zoveel aan de hand... Dat is service van de zaak, noemen wij dat. Hè. Daar kan je altijd voor binnenlopen bij ons. Ja. Maar de meeste van onze uh, ouders en kinderen hebben echt forse problemen... en vaak ook meerdere tegelijk. Ja, en daarvan is het aantal dus ook enorm gestegen. 43 procent. Hoe komt dat? Ja, nou, wij, zijn, uh, wij zijn in een uh, vrij nieuwe instelling. Hè. We zijn vijf jaar oud nu... En wij hebben eigenlijk vanaf het begin af aangezien dat er heel veel vraag is naar uh, een plek waar je direct terecht kunt en waar je ook uh, met meerdere problemen terecht kunt. Uh, de gewone jeugdzorg is best ingewikkeld geregeld met allemaal instanties, veel wachtlijsten en er wordt overal bezuinigd. Het is ook crisis in Nederland. Ja. Dus uh, ja, dat betekent dat uh, steeds meer cliënten voor ons kiezen. Uh, omdat je bij ons gewoon uh, terecht kunt. Ja, maar goed, je kan toch niet om jeugdzorg heen in Nederland? Nee hoor, nee. En uh, uh, de jeugdzorg is een van de grootste verwijzers voor ons. En dus dan heb je al te maken met gezinnen waar uh, echt vaak heel veel aan de hand is. Mm -hmm. um, en wij werken natuurlijk ook intensief samen met de jeugdzorg. Ja, de cruciale vraag is eigenlijk van moeten we ons zorgen maken of is het gewoon een verschuiving door bezuinigingen elders? Um, nou, ik denk dat we ons wel een beetje zorgen moeten maken uh, uh, over onze kinderen. In die zin dat um, de, de armoede stijgt. En armoede is een van de grootste risico's voor het gezond opgroeien van kinderen. Um, en ja, met uh, alles wat er op het ogenblik gebeurt in Nederland, zien wij wel dat die armoedeproblematiek aan het stijgen is. Ja. Um. Uh, tegelijkertijd denk ik ook van um, uh, er verandert veel in de jeugdzorg jeugdzorg wordt ook overgeheveld naar de gemeente. Dat is ook een van de redenen waarom steeds meer gemeentes een opvoedpolie willen, zeg maar. Um, en ja, dat biedt ook wel weer heel veel kansen om uh, op tijd de goede hulp te bieden. Want dat is wel iets wat nog steeds moeilijk is met hoe we het nu allemaal geregeld hebben. En uw financiering, uw geld, de manier waarop u betaald wordt, dat is niet in gevaar. Ja, het is ingewikkeld. Het is voor ons allemaal ingewikkeld. Omdat uh, het geld wat beschikbaar is voor allerlei vormen van jeugdzorg... ...jeugd-GGZ, uh, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, onderwijszorg... ...zit allemaal in aparte potjes. En uh, dat moet nu samengevoegd gaan worden. En dat willen wij graag, want dan kunnen we echt hulp op maat bieden. Maar op dit moment is het nog wel lastig. En uh, moeten wij uh, ja, soms kunnen ouders zelf betalen voor uh, de hulp die ze nodig hebben... Maar um, uh, uh, soms ook. Dan moet je uh, um, zorgen dat er op de een of andere manier andere financiering komt. En dat is wel een lastig uh, verhaal. Maar ja, dat, je ziet wel dat uh, in gemeentes waar wij nu uh, aan het werk gaan, uh, dat dat wel veel makkelijker wordt. Begrijp ik. Mevrouw Bijl, ik dank u wel voor de tekst en okay. de uitleg bij het nieuws. Goedemorgen. Dank u wel. Dag. De Nederlandse berg, de Alp Dues. daar nou, nog een paar uur... en dan gaan ze hem echt beklimmen. Met deze keer aanzienlijke restricties, ook voor Nederlanders. U weet het, twee beklimmingen staan er op het programma... met die riskante afdaling van de Col de Sarraine... en we begrijpen nog steeds dat het doorgaat. Jeroen Wielaert, die sturen wij vast vooruit om het parcours te verkennen. Het waarschuwingsbord beneden in Bourg-d'Ouizant... laat niets aan duidelijkheid te wensen over... Campingkaars interdit staat er in gele digitale letters. Campers verboden. En het valt ook direct op bij het bestijgen van de beroemde berg gistermiddag. Het is er veel minder volgestouwd met campers dan andere jaren. Maar in bocht 17, bocht van Agostinho en Sastre. Hebben de mensen van de gele nummerplaat HLPL 47 het toch gered, Wij hebben dat gered, ja. Wij staan van maandag voor de gaf vier. Meneer, ik ben meneer Hanenberg uit Rosmalen en ik geniet als een, een kind. Wanneer was u hier voor het eerst op in, in 1978. Toen wonden uh, Polentieren en die werd gedisqualificeerd. En de Kuiper werd toen weer eind als winnaar opgeroepen. En hoeveelste keer is dit nu dan? Ja, de eerste, de tweede keer pas. Dus ik ben in 78 en nu ben ik weer terug. En ik vind het geweldig. Ja, en hogerop ontbreekt het Hollandse lied natuurlijk ook niet. Bij een dranghek met uh, het rood-wit-blauw voorzien van de naam Bouke. Hogerop de Alpe West, wordt het uh, wat voller, maar ook nog niet zoveel campers als vroeger. Wel heel veel auto's in de berm geparkeerd en dan over de top een nieuw beeld. Wel weer veel campers in het weiland richting de Kolde Saren en daar staat uh, een slagboom. Daar mogen ook de volgers de dag van tevoren niet op. Maar er is wel een Nederlander die het verkend heeft en dat is Harry Jelies uit Stadskanaal. De buurt van Mollema vandaan. Ja, he? Mollema en Laura tedam En jullie mochten hier nog net op met de camper? Ja, wij zijn door de politie eerst het dorp Alm de West doorgeleid. En toen kwamen we hier op de de Sarren en wij zijn de laatste campers die hier gestald zijn. En je kunt het zien, de slagboom staat er en alles staat vol. Vertel eens over de de saren dan. Nou ja, wij hebben vanmorgen gefietst en uh, eerst een, een eindje afdaling. Heel slecht asfalt. Echt, nou ja, in, in mijn ogen levensgevaarlijk, want je kunt de fiets niet eens vol laten gaan... En dan denk je, nou, we gaan naar beneden een dal in. En dan krijg je na een paar kilometer nog weer een klim en van, met stukken van 7, 8 procent erbij. En dan kom je op 2000 meter. En dan, uh, nou ja, dan gaat het echt stijl naar beneden. Geen vangrail en enorme afgronden. Ik voorzie daar uh, gevaarlijke momenten en misschien wel ongelukken. En als het inderdaad gaat regenen? Ja, levensgevaarlijk. Echt. Ja. Je houdt je hart vast voor nou ja. bouw en lauw. Ja, nou ja. En niet alleen voor hun. Ik, ik weet dat de jongens goed kunnen sturen. Maar ik heb vanmorgen zelf mijn krom geremd op dit stuk. De band is, uh, is geknapt en uh, kroms, Gewoon door de hitte. Verantwoord om het te doen met een beroepspelotoon? Voor profs wel, denk ik. Maar voor ons is het uh, veel in de rem en knijpen en heel voorzichtig. Maar ik, ik hou mijn hart vast voor de jongens. Want het is, nou, je kunt het zien, hè? Het hobbelt aan alle kanten. Je kunt echt je kunt niet vol laten gaan. En voor de bocht alleen maar inremmen. Je moet op die stukken moet je constant ook af en toe bijremmen. Toch ook wel een avontuur. Heel avontuur hier. Ja. Ja. Een avontuur op de Alp, avontuur op de weg... bij Jolanda van der Velde bij de ANWB. Er is nog één file over van de, van nou ja, van de, geen spits eigenlijk vanochtend. Uh, de A13 is dat, van Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Noord nog twee kilometer. Het is Mandela-dag, de dag van oud-president Nelson Mandela. Hij wordt vandaag 95 jaar. Ondanks zijn ziekte toch een bijzondere dag voor veel Zuid-Afrikanen. Volgens zijn dochter, sinds hij, is hij aan de beter aan de hand. Correspondent Alice van Gelder over zijn toestand. Nou, er zijn de afgelopen weken wel meer geluiden geweest dat Mandela in ieder geval inderdaad reageert. En, en dat hij bij, bij bewustzijn is. Dus, dit is wel een, een bericht dat we al meer hebben gehoord van vrienden van Mandela die bij hem op bezoek zijn geweest. En ook zijn vrouw, Grassa Marcel, die heeft ook gezegd dat ze veel minder zenuwachtig is over zijn gezondheidstoestand. Een oud-president Tavon Mbeki zei zelfs afgelopen week dat hij denkt dat Mandela misschien wel weer naar huis kan. Dat uh, betekent natuurlijk niet dat hij gezond is, hij blijft broos en fragiel. Hij zou ook nu nog steeds aan de beademing uh, liggen. Dat ja, betekent natuurlijk niet dat het uh, goed met hem gaat... maar wel dat het een dramatische verbetering is, inderdaad. Ja, maar vandaag moet hij op zijn verjaardag nog wel in het ziekenhuis blijven? Ja, vandaag is hij nog gewoon in het ziekenhuis. Uh, veel Zuid-Afrikanen hadden toch eigenlijk gehoopt... dat hij zijn 95e verjaardag thuis zou kunnen doorbrengen hier in Johannesburg. Uh, maar ja, nee, hij moet het doen met, met familiebezoek in Pretoria. Ja, het is wel Mandela-dag. Uh, wat gebeurt er dan allemaal in Zuid-Afrika? Ja, Mandela-dag is een dag die een aantal jaren terug is uitgeroepen... ook onder meer door de Verenigde Naties. En uh, het idee van Mandela-dag is dat je op deze dag een goede daad doet voor een ander. Uh, en dat uh, gebeurt met de stopworts erbij. Het idee is dat je 67 minuten uh, vrijwilligerswerk doet. En die 67 minuten refereren naar 67 jaar dat Mandela heeft gegeven aan Zuid-Afrika. Dus ja, er worden vandaag uh, volop uh, scholen geschilderd, groentetuinen aangelegd... Uh, ja, als uh, goede dag. Uh, hier in Zuid-Afrika. En de familie van Mandela gaat 67 minuten bij elkaar zitten om de ruzies bij te leggen. Ja, dat zou een optie zijn. Nou ja, kleindochter van, uh, van Mandela zei afgelopen week nog van... Uh, nou ja, kijk, we blijven familie. Dus op een gegeven moment zullen we dat wel bijleggen. Maar voor ons nog uh, kunnen we Manla Mandela... dat is de, de kleinzoon die uh, verantwoordelijk wordt gehouden... voor het verplaatsen van die graven, niet vergeven nog. Maar dat komt nog wel. Uh, de kleinkinderen gaan waarschijnlijk ook uh, vrijwilligerswerk doen... Uh, in een township uh, dichtbij Pretoria. Uh, daar worden onder meer dekens uitgedeeld uh, en koffie. Het is koud hier op deze winterochtend. Dus die gaan niet alleen maar naar uh, opa in het ziekenhuis, maar die doen zelf ook echt iets. Het was Ellis van Gelder over de toestand van Mandela in Zuid-Afrika. Het was een vroege start vanochtend voor de inwoners van Schravendel. De kerkklokken in het Zuid-Hollandse dorp die begonnen rond kwart voor vijf spontaan te luiden. Lokke burgemeester Ari Mol van de gemeente Binnenmaas, waar Schravendale onder valt, zelf ook wakker van geworden. Ja, ik werd ook een beetje ik werd ook wakker van een kwart voor vijf. Toen de klok ook begon te luiden, inderdaad. Ja. Uh, en wat dacht u toen? Ja, nou, ik heb uh, mijn vrouw wakker gemaakt en zei van ja, het zal meevallen. Uh, ik heb even, daar, daar ben ik weer in <laughs> slaap gevallen. Ik dacht in de instantie dat het dat weer te maken had met de danser gisteravond. Toch oh? Misschien is daardoor de oorzaak, maar... Ja? Dat was, dat was het, dan ken ik het ook niet. Ja. Maar met bijzonder, u hoort de klok, u maakt uw vrouw wakker en u gaat zelf weer verder slapen? Nou, we zijn samen we weer geslapen, hoor. Oh, da, da, dan <laughs> nog wel. Ja, oké. Okay. Zeg, um, Hoe lang heeft dat geduurd? Uh, ik ben ik in slaap gevallen, maar ik denk dat het ongeveer een half uur, drie keer geduurd heeft. Uh, ja. Van de gemeente waren ze om uh, kwart over vijf te plaatsen. Ja. Toen was de kosten er al en de, en de politie. Toen is het hoofdschakel omgezet. En er waren ook al een paar zekeringen gesprongen. Dus, eh... Uh, Ongeveer drie kwartier. Ja. En denkt u dat het hele dorp wakker is geworden? Dat u niet de enige bent? Nou, ik denk dat er wel mensen wakker te zijn. Uh, het was vijfde windstil. Dus uh, als dan nog harde wind staat, is het maar een gedeelte. De kerk staat midden in het dorp. Dus uh, kwart voor vijf hebben we ook tientallen mensen hebben gebeld... naar de politie Zuid-Holland-Zuid. Ja. En uh, vandaar. Ja. En was het meteen duidelijk wat er aan de hand was? Nee, nee dat, dat is nog niet duidelijk. Uh, de hoofdzaak was allemaal gezet. En vandaag is er na het onderzoek, ook met de leveranciers, hoe dit kan kunnen gebeuren. En de leverancier want het zijn uh, geautomatiseerde klokken? Ja. worden het is. Ja, het is ja En die worden dus, nou ja, dan stel je zo'n programmaatje in en dan gaan de, gaan de klokken af. Is het ooit eerder misgegaan? Nou, toen het niet geautomatiseerd was, jaren geleden. ja dan hebben we een paar mensen met, met een uh, slokje op. Die zijn aan je geweest, dus... Uh, <laughs> die, zijn naar ge <laughs> die zijn naar binnen geklommen. <laughs> die, zijn naar binnen geklommen. <laughs> die zijn naar binnen geklommen en die zijn gaan luiden. En die hadden de, de grootste lol. Maar ja. dat is echt jaren geleden. Ja, uh, uh, goed, uh, er zijn wel uh, veel klachten geweest, maar, maar verder geen... Uh, behalve dat het uh, vervelend is, dat je vroeg wakker wordt, is er verder niks gebeurd? Nee, er is verder niks gebeurd. Uh, het is gewoon rustig gelopen uh, midden de nacht. Dus, uh, ja. En het is net negen uur geweest. Wat gebeurde er om negen uur met de klokken? Die ging gewoon af. Nou, oh, die ja. ging, ging er gewoon af. Dus, Sorry, dat, weet, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, dat even een aanname van mij, dat weet ik niet. Nee, nee. nee. Ik heb, uh, Mo moet u even luisteren zo om tien uur, of ze dat eigenlijk wel weer doen. Of dat het nu helemaal stil is. Ik denk dat het eigenlijk helemaal stil is. Als het hoofdstakel eruit is, ja. uh, dan zal ze niet meer doen. Ja. <laughs> ja. Dan da da weet de gemeente Slavendel ook niet hoe laat het is. Maar goed, dat is een, dat is een bijkomend probleem. Eh, nou, u bent dan op zoek naar, uh, naar de oorzaak. Ik dank u wel ja. dat u het eventjes even willen vertellen. En uh, ook vooral de bekentenis dat u zelf weer gewoon bent doorgaan slapen. slapen. Ja. Helemaal. Goedemorgen. Ja, ook ja, Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het LOS Radio 1 Journal. Brandon Benson, garbage day was dat. We gaan over vogels praten. Een 40-jarig huwelijk komt bij ons mens al niet vaak voor. Laat staan bij dubbele neushoornvogels. Nu wordt het goed, de dubbele neushoornvogel. In Vogelpark Avivauna wordt vandaag het 40-jarig jubileum gevierd van dit stel dat in 1973 naar het Vogelpark kwam en sindsdien onafscheidelijk is. Joost Lammers is al meer dan 12 jaar verzorger van de dubbele neushoornvogels in Avivauna. Goedemorgen. Goedemorgen. En ze zijn al 40 jaar bij elkaar? Ja, 40 jaar. En dat is uh, uniek in, uh, in de dierentuinwereld. Dat is nooit eerder voorgekomen. Dus vandaar dat wij dit uh, groot gaan vieren. Ja, Laten we eerst even vaststellen de dubbele neushoornvogel. Want niet iedereen heeft die op het netvlies staan. Wat is dat? Uh, ja, dat is een vogel die komt voor uh, in het wild in Zuidoost-Azië. Dat is een vrij forse vogel. Die is uh, ongeveer een uh, meter groot... En uh, ja, ze eten neushoornvogels omdat ze een grote helm bovenop de snavel hebben. En de dubbele neushoornvogel die heeft dus als het ware een dubbele helm. Dus dat ziet er uh, heel indrukwekkend uit. Het is een hele indrukwekkende vogel. Ja. Yeah. En het mannetje en het vrouwtje zijn dus al zo lang uh, bij, bij elkaar. Uh, was het liefde op het eerste gezicht? Uh, ja, in principe wel. Uh, ze konden gelijk heel goed met elkaar overweg. Maar we moesten wel wachten tot 1986, als ik me goed uh, herinner, uh, voordat ze de eerste jongen hadden. Ah, de verlovingstijd heeft lang geduurd. Ja, dat klopt. <laughs> ja. En hebben ze toen wel nakomelingen gekregen? Veel of niet? Ja, ze hebben er heel veel gekregen. Ze hebben er in totaal twaalf uh, gekregen hier in Vogelpark avifauna. En uh, ook dat is uniek, want er is geen uh, stel in de wereld uh, die zoveel nakomelingen heeft gekregen. Want uh, het kweek bij deze vogels gaat niet zo heel makkelijk. Dus twaalf is echt. Uh, uniek. Ja, en zijn ze ook uniek in, die, in de zin van, zijn er nog veel van op de wereld? Uh, nou, we hebben op het moment in, in de Europese dierentuinen is de populatie rond de 60 vogels. Uh, dus dat valt op zich, uh, zijn er dus niet zo heel veel. Maar in uh, Azië, waar ze dus uh, in het wild voorkomen, daar zijn er in de dierentuinen wel ietsjes meer. En in Amerika zit ook een, uh, een iets kleinere populatie nog dan uh, dat wij in Europa hebben. Ja. En deze neusworn, uh, vogels, de soort dan, uh, zijn die altijd zo, uh, zo trouw aan elkaar? Uh, normaal gesproken zijn die tijdens het uh, broedseizoen zijn die monogaam. En in de dierentuin laat je ze dus, uh, ja, als ze goed met elkaar overweg kunnen... dan laat je ze eigenlijk ook uh, bij elkaar zitten Dan is het is om ze te scheiden. Dus uh, ja, als het goed gaat, dan blijven ze heel lang uh, bij elkaar. Eigenlijk dat het doordt uh, ze scheidt. En uh, in ons geval duurt dat gelukkig heel lang. En uh, zijn ze al 40 jaar bij elkaar. Ja, maar uh, u, u zegt van uh, er zijn dus ook wel situaties dat je het mannetje en het vrouwtje eventjes uit elkaar haalt? Ja, zeker. Uh, af en toe uh, zijn de mannen agressief naar de vrouw en dan uh, kun je ze gewoon niet paren. En dan moet je er ook, uh, ja, dan moet je er ook mee stoppen. Dan moet je ze uitwisselen met de andere dierentuin als het gewoon echt niet gaat. Ja. Hoe kan je trouwens zien dat ze elkaar leuk vinden? Uh, nou, dan, uh, dan voeren ze elkaar uh, heel veel en uh, ze roepen samen en ze zitten vaak uh, naast elkaar en ze, ze kroelen elkaar ook, uh, zogezegd. Ja. En uh, ja, eigenlijk, uh, zelfs een leek kan het zien uh, als ze het goed uh, met elkaar kunnen vinden. Dat is niet zo, uh, niet zo heel erg moeilijk om te zien. Nee, en kroelen, dan halen ze gewoon uh, de insecten bij, bij elkaar uit, uh, uit de veren? Of, of, of... Ja, en de, en de veren verzorgen van elkaar. Dus uh, zo moet je dat een beetje zien. Ja. Ik weet niet of ik die vraag mag stellen. Maar ik doe het toch gewoon zoenen ze ook? Uh, zoenen niet, maar toevallig, <laughs> vanaf de, dat is niet te geloven. Uh, heb ik toevallig nog weer een paring waargenomen. Dus uh, ja, ze zijn nog steeds actief. <laughs> ook na 40 jaar? Ja, alleen komen er geen jongen meer van. Want ze hebben de laatste twee jaar. Uh, leggen ze ook al geen eieren meer. En in 2002 hebben ze hun laatste jong uh, grootgebracht. Maar uh, de rest, uh, ja, de, ze zijn nog wel actief. Dus ze vermaken zich nog prima hier. Ja, ja en, uh, de, de overgang slaat dus ook. Met de neushoornvogels op een gegeven moment toe. Ja, dat dan wel. Hoe wordt het feest gevierd vandaag? Um, nou, we gaan ze vandaag uh, extra uh, verwennen door middel van uh, het geven van uh, lekkernijen. We hangen een, uh, een grote tros druiven op, daar zijn ze oh gek ja? op. Dat ze... vinden ze lekker? Dat vinden ze heerlijk. En uh, ze krijgen een ketting, uh, die rijgen we met morio wormen. Dat zijn grote meelwormen, daar zijn ze ook uh, verzot op. En ze krijgen een uh, meelwormdispenser, dus dat is een uh, soort uh, apparaatje waar om de zoveel minuten een meelworm uitvalt. En daar zijn ze, <lacht> zijn ze gek op. Het is wel een heel apart apparaatje waar een mailworm uitvalt. Maar ja. goed, zij zijn er gek op en ze zijn al 40 jaar bij elkaar. Nou, uh, ja, dan zeg je in een normaal geval feliciteer het bruidspaar, uh, maar uh, verwens ze toch vooral vandaag. Ja, dat ga ik doen. Meneer Lammers, dank u wel. Joost Lammers was dat. Die is dus al twaalf jaar verzorger van die dubbele neushoornvogels. Die vogels die dus al 40 jaar bij elkaar zijn in afvijfouwna... sinds 1973. Een onafscheidelijk stel. Goed, heb ik nog meer... Meer nieuws? Nee, ik heb niet meer nieuws. Uh, maar dat heb jij vast en zeker wel, Wouter. <laughs> ik het heb ik Altijd, altijd. Ja, we gaan het straks hebben over oorlog op de dijken. Motorrijders, fietsers, toeristen, wandelaars, aanwonenden. Ja. En dat strijdt allemaal om dat stukje asfalt op die dijken. En gisteravond een buitengewoon ernstig ongeval ja. in de ochtend. Een fietser dood, de motorrijder dood. Waarom is het nou toch zo moeilijk om die dijken een beetje veiliger en, uh, nou ja... Uh, gezelliger uh, te houden. Met wie ga je erover praten? Met de wethouder van de gemeente Nireine. Dat ligt daar aan die Dijk ja. aan de Waal. En we praten ook over China. Daar zijn ze een zomeroffensief tegen porno begonnen. Oh. Dat kan, Bert. Ja, een zomeroffensief tegen porno. Hoezo? Nou, dat mag je daar <laughs> blijkbaar uh, niet doen. Oké. Okay. Dus. Nou ja, ja, we gaan kan... horen hoe het allemaal. We gaan het <laughs> horen. Waarom? Ik, ik ben net zo verbaasd als jij. Uh, maar we gaan alle antwoorden op uh, alle vragen die jij gaat stellen uh, zo horen. Veel plezier zo. Blijft u erbij. Blijf luisteren. Het is uh, half tien. Net iets daarna. Jan van de Putten met het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Twee arbodiensten hebben medische gegevens van zieke werknemers doorgespeeld aan werkgevers. Dat blijkt uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het gaat om een arbodienst en een verzuimbedrijf. Schaven dus de werkgevers informatie over de aard en de oorzaak van de ziekte, over het medicijngebruik en over behandelingen en dat mag niet. Dat is in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens. In Rusland is een belangrijke tegenstander van president Poetin... schuldig bevonden aan fraude en diefstal. Alexei Navalny heeft volgens de rechter... voor ongeveer een half miljoen euro aan hout verduisterd. In de loop van de dag krijgt hij te horen welke straf hij krijgt. De aanklager heeft zes jaar cel tegen Navalny geëist. Voor miljoenen Nederlanders dreigt opnieuw een korting op het pensioen. Drie grote fondsen, waaronder ambtenarenfonds ABP, houden er rekening mee dat de pensioenuitkering opnieuw omlaag moet. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 49 van 70 onderzochte fondsen de vereiste dekkingsgraad mogelijk niet zullen halen. Wagens van de hulpdienst in Utrecht hebben deze week bij een onderzoek lekke banden opgelopen. Er waren kraaienpoten op de weg gelegd. Brandweer Utrecht een ambulance rukte uit na de melding dat er iemand in het Amsterdam-Rijnkanaal zou liggen. Er werd niemand gevonden. En bewoners van het woonwagenkamp in de buurt zeggen dat zij de kraaienpoten hebben gestrooid uit wraak. En dan is het Centraal Bureau voor de Statistiek gekomen met de nieuwste cijfers over de werkloosheid en het consumentenvertrouwen. André Meijnenma, hoe staat het ervoor? Het vertrouwen van de burgers is begin deze maand weer iets verslechterd. Vorige maand ging het vertrouwen van mensen in de economie en de eigen portemonnee nog omlaag. Maar dat er drie maanden op rij telkens een lichte verbetering te constateren viel. Maar in juni was het dus een dipje en nu dus weer een kleine verslechtering. Het consumentenvertrouwenscijfer volgens de CBS komt uit op min 38. En dat is natuurlijk altijd nog heel erg somber en pessimistisch, want we zijn met afstand het somberste volk in Europa. Misschien dat de vakantie de zon een beetje zou hebben kunnen helpen om het vertrouwen op te krikken, maar dat is dus niet gebeurd. En er moet nog een hele hoop gebeuren, wil het vertrouwen echt groeien en ons aanzetten tot meer consumeren en uitgeven. En dan de werkloosheid, want dat is een van de factoren waarom mensen ook zo somber zijn. De werkloosheid is in de maand juni weer verder opgelopen. Er kwamen 16.000 werklozen bij, oftewel 500 per dag. En brengt het totaal nu op 675.000 werklozen en dat is 8,5% procent van de beroepsbevolking. Vooral 45-plussers raakten hun baan kwijt. Vergeleken met een half jaar geleden is 13 meer mensen... van 45 jaar en ouder die zonder werk zijn komen te zitten. Het hoge tempo waarmee de werkloosheid steeg eind van vorig jaar... en begin dit jaar is, lijkt er een beetje uit. Maar nog altijd tussen zo'n 500 mensen per dag die hun baan verliezen. André Bijnema en dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter curperzoek. Oorlog op de dijken. Rederijen huren stiekem beveiliging in. China begint een zomeroffensief tegen porno. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Jetmok is vanmorgen in Rijnwouden. Waar Actief Rijnwouden probeert de identiteit van de kleine dorpjes te waarborgen. Als ze straks opgaan in het grote Alfa aan den Rijn. U kunt mij volgen op Twitter, wkurperzoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenNederland.kro.nl. In het Zuid-Gelderse ochtend is gisteravond een vrouw omgekomen nadat ze geschept werd door een motorrijder. De vrouw overleed ter plekke, de motorrijder enkele uren later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de Waalbandijk, dat is een dijk waar veel race, motor, motorrijders in deze zomermaanden komen racen. Goedemorgen Teus Kool. Goedemorgen. Ja, u bent wethouder in de gemeente Nierijnen, dat is... Een gemeente waar, die, die, dat ligt aan de baal, ook een dijkgemeente. Uh, we weten nog weinig van de details van uh, het ongeluk gisteravond. Maar vindt u het raar dat er onmiddellijk gedacht wordt aan een racende motor? Of in ieder geval een motor die veel te hard redt? Uh, nou, ik, ik durf daar op dit moment nog uh, geen zinnig woord over te zeggen. Omdat ik die informatie inderdaad niet heb wat uh, de feitelijke oorzaak is. Uh, aan de andere kant, we weten wel dat... Uh, er is verschrikkelijk veel verkeer, zowel motorrijders als auto's... als ook wielrijders op de waanbanddijk zitten. We proberen zoveel mogelijk begrip voor elkaar te krijgen. Maar uh, uh, ja, het valt nog niet mee, uh, want iedereen gedraagt zich niet. netjes. Die dijk is in feite een recreatieve route waar iedereen... Uh, ...van uh, het dijkengezicht en de riviergezicht en noem maar op, kan genieten. Maar de gemiddelde motorrijder geniet toch niet echt van het uitzicht? Die rijdt daar gewoon omdat het uh, gewoon een enorm racecircuit is. Nou, je hebt een, een aantal toerrijders die daar inderdaad uh, echt van genieten. Maar je hebt er ook een paar bij die uh, ja, bijna zonder verstand de dijk uitvliegen... En ja, dan loop je zulke soort risico's. We hebben er ook als gemeente al indringend naar gekeken. wat je daaraan zou kunnen doen. Maar voordat je de snelheid er echt van de motoren uithaalt. betekent in de praktijk dat je er als fietser ook haast niet meer overheen zou komen. Dat kost een ontzettende hoeveelheid geld. Eh, wat er op dit moment gewoon niet is. Het belangrijkste is eigenlijk een appel op mensen van. Uh, laat elkaar genieten van de dijk. En zorg ervoor dat wij hem niet uh, voor bepaalde soorten verkeer af moeten sluiten. Maar u zegt eigenlijk, het valt allemaal wel mee. Als we een beetje aardig voor elkaar zijn, dan komt het goed. En uh, dan is zo'n ongeluk van gisteravond, ja, dat is een beetje pech. Nou, dat is niet een beetje pech. Dat is natuurlijk uh, zeer triest. Maar uh, ja, je weet feitelijk achtergrond daarvan. Weet nee, ik. maar u weet wel, want er wordt al jaren geklaagd... door aanwonenden en door fietsers... dat er veel te hard gereden wordt op die dijk. Dat kunt u niet ontkennen. Nee, klopt aan de andere kant ook dat ik steeds meer signalen krijg dat het beter gaat. Het belangrijkste Hoe er... meet u dat dan? Beter gaan? Dan rijden er in plaats van 100 motoren te hard uh, 88 motoren te hard? Nee, dat zijn ook ervaringen van dijbewoners... die constateren dat het in het verleden erger was als nu. En waar komt en dat... het dan door dat het nu minder erg is? Ik denk toch dat er steeds meer mensen zich beginnen te realiseren... dat je daar gezamenlijk van moet kunnen genieten. En aan de andere kant, de politie die geeft ook meer controles op dit moment. Er is niet te controleren op een dijk, hè, wordt gezegd door aanwonenden. De, de politie geeft het ook zelf toe. Het is zinloos. Je kunt geen bekeuringen uitschrijven, want die motoren zien je... als politieman van kilometers afstand staan. Hou er even in, zwaai je vriendelijk en geef weer vol gas. Uh, dat is een kwestie waar je uh, ook letterlijk gaat staan. Uh, wij hebben wat heeft ook wat andere signalen van het politieapparaat. Alleen, de politie uh, hebben wij gebeld, die zeggen zelf... het heeft bij ons geen prioriteit, het is een onmogelijkheid voor ons om, om te controleren. We moeten dat met zoveel mannen doen, daar heeft de gemeente geen uh, prioriteit voor. En wij dus ook niet als politie. Dat, nou, is, wat hebben... de gemeente, of dat is wat de politie zegt. Wij hebben er als gemeente wel prioriteit voor. En iedere keer benadrukken wij het ook weer in het overleg met de politie... om uh, daar wel zoveel mogelijk aan te doen. Maar het blijft zeggen aan aanwonenden, blijft het vaak bij woorden. Het is het voornemen om iets te gaan doen. Er worden borden langs de dijk geplaatst. Uh, met als tekst de arme motorrijders. Let een beetje op de buurt hier. Niet te hard rijden. En de praktijk is dat er nog wel veel te hard gereden wordt. En dat het vaak goed gaat, maar ook maar net goed. Kinderen durven niet op de dijk te fietsen. Uh, toeristen blijven weggaan, liever aan de andere kant van de Waalfietsen... want uh, daar is de dijk afgesloten. Waarom is het zo moeilijk om die motorrijders die zich misdragen te weren? Dat doen we op de snelwegen toch ook? Ja, maar dat is toch puur een kwestie van, dat is puur een kwestie van handhaven. Want ik kan moeilijk zeggen, als je niksjes rijdt dan zorg ik dat je over de dijk kan. En als je niet netjes, netjes rijdt, dan kan je niet over de dijk. Ik moet dan eh, allerlei verkeersbelemmerende maatregelen treffen... waar vervolgens fietsers ook problemen mee hebben. Want het tweede probleem wat speelt is ook de, de wielrenners de, de wielrenners. Ja, maar ik dijk. had even over die motoren nog tot slot. Er is geen fietser op de dijk. Die zal zeggen, ah, vind ik echt geweldig dat ik ingehaald word... nu door een motor die 150 rijdt. Gezellig, samen met mijn man fietsen hier door de prachtige B-tour. Dat kunt u niet volhouden. Ja, maar, uh, dat hou ik ook zeker niet vol. Ook, ook wij vinden dat meer als treurig, maar het zijn inderdaad een aantal dwazen die uh, zoiets doen. Uh, zelfs heeft er een uh, filmpje op YouTube gestaan van een die haalde. Ik geloof van boven de 200 kilometer. Ja, dat filmpje hebben we, hebben we gezien. Ja, dus... Die hebben we vervolgens ook uh, in samenspraak met de politie getraceerd. En daar zijn ook maatregelen voor genomen. Goed. Maar wij moeten ook zulke soort signalen, uh, die moeten wij ook kunnen krijgen. Aan de andere kant hebben we een werkgroep die gekeken heeft naar de dijk. Er waren een aantal mogelijkheden om daar het een en ander aan te doen. Als die werkelijk effectief zouden kunnen zijn voor de motorrijders... dan praten wij in de Rijnen over ongeveer 5 miljoen. Ik en begrijp wat dat dat uh, vreselijk veel geld en inspanning uh, kost. Nou, in ieder geval dank u wel dat u uh, uitleg heeft uh, willen geven. U hoorde de wethouder van de gemeente Nierijnen. Teus Kool. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Nederlandse koopvaardijschepen die door gebieden met piraten varen... hebben toch gewapende privébeveiligers aan boord. Zo zijn de verhalen. En dat is volgens de Nederlandse wet verboden. William van Astel, eigenaar van het beveiligingsbedrijf SetDoc Security uit Middelburg. Raadt rederijen dat dan ook af. Meneer van Amstel, goedemorgen. Goedemorgen. Kent u de verhalen dat er ondanks een verbod toch beveiligd wordt door privébeveiligers op die schepen? Uh, ja, die verhalen zijn mij ook bekend. Dat klopt. Ja. En waarom besluiten rederijen om dat dan toch te doen? Nou, het is... Uh, uh, kijk, uh, mocht de rederijen daar, uh, daartoe overgaan... dan uh, is dat namelijk zo... omdat uh, uh, de beveiliging van Defensie niet toereikend is. Dus uh, in de zin van aantallen die aangevraagd worden. Dus uh, als, als, uh, als er bijvoorbeeld uh, 120 vaart en aangevraagd worden... dan kunnen er bijvoorbeeld maar 40 op dat moment, uh, want dan noem ik zomaar wat bedragen, uh, beveiligd worden. En de rest kan niet gehonoreerd worden, omdat die capaciteit er niet is. Dus het is eigenlijk logisch dat zo'n rederij zegt... Uh, ja, dan zorgen we toch voor onze eigen veiligheid. Ook al mag het niet. Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid uh, uh, voor je eigen veiligheid. Uh, zo zouden we het kunnen noemen, ja. Uh, maar het is zo dat... Uh, kijk, uh, de, de koverdijers, die varen uh, door die... Uh, uh, high risk areas voor uh, onze economie. Dat betekent dus uh, dat ze risico's lopen als ze niet beschermd worden. Ja, dat begrijp ik, dat uh, begrijp ik. Maar u raadt ze uh, het uh, desondanks af, want u, uw bedrijf bemiddelt hè, tussen rederijen en uh, ja, beveiligers. En, we, en, en beveiligingsbedrijven. En, uh, maar uh, ja, ik, ik, ik geef hier en daar uh, adviezen. Wat, wat kan en, er misgaan als je zo'n, uh, wat is zeg maar het grootste gevaar van zo'n privé op een koopvaardijschip. Waarom zouden we er terughoudend mee moeten zijn... op het moment dat de wet het nog verbiedt? Nou, de, op dit moment uh, zien, uh, ziet, ziet, ziet de overheid het gevaar erin... dat ze uh, oncontroleerbaar zijn. En dat is helemaal niet zo. U zegt, stop nou gewoon met dat verbod... en laat uh, die koopvaardijschepen zich lekker zelf beveiligen. Eén, stop met het verbod... Punt 2, pas het aan. Uh, niet echt helemaal stoppen, maar je kan het aanpassen... en een samenwerking bewerkstelligen met de overheid. Zijn er al kapingen en, uh, voorkomen door de aanwezigheid... van die privébeveiligers op schepen? Zeer vele. Zeer velen. En gaat dat met dat, uh, geweld gepaard? Over... Wordt er gewoon geschoten op nee. die kleine nee, speedboten nee, nee. van die kapers? Nee, nee. Het is, uh, waarschuwingsschoten zijn meestal al voldoende... Uh, het feit dat er beveiliging aan boord is van een schip, uh, dan, uh, dat, uh, dat geeft kapers al uh, een reden om uh, niet aan te vallen. Mochten ze wel aanvallen, wat ook al eens gebeurd is, en dat hebben ze zelfs bij marineschepen gedaan, dan, uh, dan krijgen ze schoten voor de boeg. En uh, dan weten ze dat het serieus is en dan wijken ze af. Nou, het wachten is nu dus op de Nederlandse overheid... die net zoals in de landen om ons heen gewoon gaat toestaan... dat de privébeveiligers op die koopvaardijschepen... voor de kust van Afrika mogen gaan beveiligen. Willem van Amstel was dat. Dank u wel. De vraag van vandaag. De vraag van vandaag ben ik even kwijt. Nee, ik heb hem hier toch. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u het bijzonder interesseert. Er is veel te doen over de mazelenuitbraak in Nederland. In de 19e eeuw was vaccinatie verplicht en kon je alleen naar school als je alle prikken had gehad. Waarom is die verplichting eigenlijk afgeschaft? Onderzoeker Paul Mertens van het Erasmus Medisch Centrum heeft het antwoord. Nou, Die plicht is afgeschaft onder druk van geloofsgemeenschappen... die zich toch verzetten tegen, tegen, tegen deze plicht. En dat kwam onder andere omdat het pokkenvaccin wel enige bijwerkingen had. Tegenwoordig zijn de vaccins ontzettend veel beter... En met het tu uwoordige vaccin zou je mazelen en kinderverlamming kunnen uitroeien, Net zoals we met dat slechtere vaccin de pokken hebben uitgeroeid. Dankzij het feit dat de landen om ons heen die verplichting bleven behouden... en alle mensen op aarde die contact hadden met, pokken uh, met pokkenpatiënten... zich uiteindelijk hebben laten vaccineren. Dankzij al die mensen die zich wel hebben laten vaccineren... zijn de pokken uiteindelijk uitgeroeid.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 Nou, ik denk dat uh, het net als in andere gemeentes uh, noodzakelijk is om uh, ja, bestuurlijker wat sterker te worden binnen, binnen de gemeentes. Uh, en met zo'n bestuurlijke herindeling uh, ja, krijg je dat hopelijk uh, voor elkaar. Ik ben er op zich niet zo heel erg op tegen. Ik denk alleen dat uh, de gebieden uh, en in Rijnwoud hebben het over dorpskernen. Ervoor moeten zorgen dat ze uh, ja, ook in de toekomst gehoord blijven uh, worden door het. Uh, gemeentebestuur en door de politiek die nu natuurlijk een stuk verder van ons af komt te zitten. Letterlijk een stuk verder, die, uh, die zitten in Alfa aan de Rijn. En dat is 20 kilometer rijden voor sommige kernen. Of 15 kilometer rijden voor sommige kernen. Hoe bent u daarmee bezig? U bent geen politicus, maar u ja. houdt zich daar wel erg mee bezig. Wat doet u daarin? Ja, ik ben geen politicus. Uh, wij zijn wel bezig om uh, te proberen dat iedere dorpskern vertegenwoordigd gaat worden... in een soort dorpsraad of een dorpstafel, een, een belangenorganisatie. Uh, Op die manier uh, gesprekspartner te worden van uh, ja, die grote nieuwe gemeente. En daar zijn we op dit moment mee bezig. En in, die, in dat orgaan uh, proberen we een brede laag van de bevolking te vertegenwoordigen. Uh, uh, Kunt u eens zin. een concreet voorbeeld geven? Want we, we zijn hier in de dorpskern Haterswoude Dorp. Hoe doet u dat hier? Hoe pakt u dat hier aan? Nou, we zijn bezig allerlei uh, mensen persoonlijk te benaderen. En ik zit nu in een initiatiefgroep. Uh, uh, die moet komen tot een oprichting van dat orgaan. En we zijn op dit moment uh, bezig met vier mensen... om uh, mensen persoonlijk te benaderen. Om en wie benadert u dan? Uh, mensen op persoonlijke titel, maar mensen uit het bedrijfsleven, mensen uit de middenstand, mensen uit de sportwereld, uh, uh, op diverse inter interessegebieden. En, en wat vraagt u deze mensen dan? Uh, of zij bereid zijn uh, energie te steken uh, in het plaatsnemen in zo'n orgaan die uh, als een soort intermediair gaat dienen tussen gemeente en uh, de inwoners van de dorpskern. Nou stel, dan, dan bent u een, een, de directeur van een sportvereniging bijvoorbeeld, uh, of de voorzitter van de sportvereniging en dan, dan zit je in die raad, wat doe je daar dan? Nou, je volgt sowieso allerlei ontwikkelingen op, op, op dat onderdeel, het onderdeel sport van de, van de gemeente. En probeert bij te houden wat uh, de politiek wil gaan doen. En op die manier ga je dat uh, vertalen uh, uh, binnen de, de, ja, de commissie, binnen het orgaan. En probeer dat weer te communiceren met je achterban. Met de mensen in het dorp. Juist, ja. Dan vraag ik me af, hè, want veel mensen hier in, in, in, in Rijnwouden, in de verschillende dorpskernen van Rijnwouden, die maken zich heel erg zorgen dat die lijntjes langer worden. Dus als zij een vergunning nodig hebben, normaal ging je dan even naar de buurman, want die was toevallig ook de wethouder. Hè, of het stadhuis was gewoon erg dichtbij. Dat zal nu niet meer zijn. Kunt u daar voor hen ook iets doen? Nou, wij, wij zijn in feite uh, uh, niet een orgaan die opkomt om individuele belangen te gaan behartigen. Dat is op dit moment het idee. Maar als binnen het initiatief uh, mensen zijn die dat wel heel erg belangrijk vinden... Uh, dan zal dat ook een plek gaan krijgen. Maar vooralsnog gaat het niet om individuele zaken. Ik kan me die zorg wel heel goed voorstellen. En daar zullen wij natuurlijk wel naar, uh, naar gaan kijken hoe je uh, dat uh, uh, korter kan maken. Maar we gaan niet in op individuele zaken, want dat is gewoon niet te doen. Dan vroeg ik me ook nog af, hè? die verschillende dorpskern hier... dat is in het Groene Hart, dat zijn mooie, heel bijzondere dorpjes. Hoe behoud je die identiteit als je straks opgaat in een grotere gemeente? Nou, dit is een instrument natuurlijk. Hè? Je, je probeert uh, duidelijk over te brengen... wat. De hele positieve goede punten zijn van, van zo'n dorpskern. En die poog je te behouden. Maar het, het gaat natuurlijk verder, want het zou een hele conservatieve gedachte zijn, er zijn ook hele grote kansen voor vernieuwing in die, in die kernen. En nou dat moet ook aan bod komen. En uh, ja, ook dat zal een plek krijgen in, in die Dorpsraad, omdat, uh, of de Dorpstafel, net hoe je het wil noemen. In, uh, ja, in, in het proces van uh, met, met elkaar verder. En nog één vraag. Je bent van actief Rijnwouden, heel kort. Ja. Gaat dat dan straks actief Alfa aan de Rijn heten? Nee, nee, nee. Actief Rijnwouden is een welzijnsorganisatie... die lokaal denkt en die zich richt op een gebied. En dat is het gebied Rijnwouden nu. En dat zal ook in de nieuwe gemeente gewoon het gebied Rijnwouden uh, blijven. Hartelijk bedankt. Oké, okay, graag gedaan. aldus verslaggever Jet Mok vanuit Rijnwouden. Zometeen, China verklaart de oorlog aan porno... Maar nu eerst dag drie van de Nijmeegse Vierdaagse. De KRO verdiept zich ook dit jaar in het gevoel van de Vierdaagse. Collega's Helle van der Wijsten en Fons de Poel zijn er elke dag bij daar in Nijmegen. Fons, goeiemorgen. Hi, Wouter. Ja, de Tocht der Tochten vandaag. Ja, ja, ja, de zeven heuvelen van Groesbeek, hè. Dat zijn dus de gevreesde kools, hè, Dat is een beetje mythisch, want uh, ja, je wilt toch een beetje het Tour de France gevoel oproepen, zal ik maar zeggen, maar ik... Ik ben een paar jaar geleden met een fietsje eroverheen gereden... voordat uh, die grote stoet eroverheen overheen trok. En ik wil niks afdoen aan de enorme prestatie die hier wordt geleverd. Maar het zijn eigenlijk maar vier heuvels, wacht. <laughs> dus, nou, uh, dat maakt het toch wat minder voor mij. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want het is toch, ga er maar aan staan. Maar het zijn het, inderdaad, ik bedoel, buitenlanders die hier meelopen... en een beetje uit bergachtige gebieden komen, en noemen dit natuurlijk puisjes. Maar ik, toen ik constateerde dat het eigenlijk maar vier heuvels waren... en ik dat aan het Groesbeekse historicus vertelde, werd heel nijdig. Jij, jij, jij loopt hier het sprookje om zeep te helpen of zoiets dergelijks. Ja, we houden het gewoon op zeven heuvels ja, joh, uh, vandaag uh, in Groesbeek. Een goed verhaal uh, moet je nooit kapot checken, zeggen nee, we dan. Nee, hè? daar nee. ben ik ook tegen. Uh, Groesbeek, dat is de, ja, toch ook bijzonder als je het vergelijkt met de rest van Nijmegen en al die andere dorpen en stadjes waar doorheen wordt gewandeld. Nou, het Rijk van Nijmegen heeft heel veel mooie gebieden, zeg ik als uh, chauvinistisch uh, Nijmegenaar. Maar Groesbeek is, uh, is heel schilderachtig. Het heeft ook een hele bijzondere geschiedenis. Het is een... Smokkeldorp geweest, heel lang zo aan de rand van, uh, van Duitsland. Een hele grote, bittere armoede, je had hier beroepen, bezembinders, bosbessenplukkers, het bestaat allemaal niet meer, maar dat is de geschiedenis van Koesbeek. Krabbelen, krabbelen voor een bestaan. Ja. Uh, maar, inmiddels, maar inmiddels is het wel veranderd hoor. En wat gaan jullie vanavond doen uh, in de uitzending? Nou we hebben in ieder geval uh, Erik Hossenbosch, die is nu voor ons, uh, de, de marathonschaatser zal ik maar zeggen, uh, uh, ...op de Zevenheuvel om er live verslag van te doen. Nou, daar verheug ik me wel op. Verder trekt Hela natuurlijk op met haar uh, hospics... ...die uh, in het moment in Afghanistan zit en vandaag in Groesbeek. Uh, we hebben een meisje die al jarenlang niet anders doet... ...dan 600 kusjes en om Helsingen verstrekken aan wandelaars ...op zoek naar een vent. Het is al nog niet gelukt. Oh nee, heb ik toen al een beetje verklapt geloof ik. Nou ja, misschien vandaag dus nog ergens ja, op die vier, vier of zeven huivelen. De, de dag is nog lang. Ja. Nou, we ja. gaan het vanavond zien. Nederland 1, vijf voor half acht. Het gevoel van de Vierdaagse met mijn collega Fons de Pool. Fons, veel plezier daar. Nee, dankjewel, u wel, Wouter. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De Chinese overheid is een zomeroffensief tegen porno gestart... Porno op internet wordt actief opgespoord En ook videogames en reclames mogen geen pornografisch materiaal meer bevatten. China-deskundige Fred Sengers. goedemorgen. Goedemorgen, Wouter. Wordt er zoveel naar porno gekeken in... China. Nou, het antwoord op die vraag is: dat weten we niet, want porno bestaat officieel niet in China. Dus er wordt ook geen onderzoek naar gedaan. Maar als ik een fles wijn zou moeten zetten op het antwoord op die vraag, dan zeg ik: ik denk het wel. Maar ze kijken net zoveel of net zo weinig als de rest van de wereld. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dat is van alle culturen en van alle tijden. Ga maar kijken in het Rijksmuseum. Uh, daar, dat hangt vol met Chinese erotica. Je zou. Vervolgens, je kunt afvragen waarom dan zo'n strijd tegen de porno? Want ook in China begrijpen ze wel hoe de menselijke aard in elkaar... Steekt. Ja, dat, dat zou je zeggen inderdaad. Ik, denk, ik heb erover nagedacht. Ik denk dat je terug moet naar het begin van de 20e eeuw. Toen het Chinese keizerrijk afbrokkelde. Aan macht en invloed verloor. Uh, eerst door westerse dictaten. Toen de Tweede Wereldoorlog, de inval van Japan. Dat is een hele smadelijke tijd voor veel Chinezen. Dus toen uh, de communisten in 1949 uh, de, de macht overnamen. Een nieuw land stichtte als het ware. Uh, toen greep men terug op allerlei klassieke waarden. En daar hoorden de libertijnse gedachten niet bepaald bij. Toen is dat verbod op porno gekomen. Nou, zul jij natuurlijk zeggen, ja, 1949, we leven inmiddels in 2013. Nou, dat is natuurlijk ook precies het punt. Uh, uh, er is een seksuele revolutie aan de gang in China. De gemiddelde leeftijd waarin mensen voor het eerst gemeenschap hebben gaat omlaag. Het aantal bedpartners voor het huwelijk stijgt. Uh, hoe men tegen het huwelijk zelf aankijkt verandert. Dus, dus best... dat is de ene kant. En ja. de andere kant, dat zijn die... Oude mannen, die zestigers in hun grijze pakken en hun zwart geverfde haar. En die zeggen tegen elkaar: Het wordt wel weer eens tijd voor een anti-pornocampagne. Maar wordt dat dan op uh, het uh, avondjournaal aangekondigd? Uh, dat wordt gewoon heren, in de media aangekondigd. Je ja. mag niet meer naar. ...porno kijken en we gaan het actief opsporen. Ja, en er wordt natuurlijk met straf gedreigd... ...want dat is natuurlijk het middel om uh, Chinezen te laten doen wat je wil. Wat, wat staat er voor straf op porno kijken? Nou, porno kijken valt op zich nog wel mee. 20.000 yuan uh, boete, dus dat is uh, uh, ongeveer 2400 euro. Drie jaar gevangenisstraf kan, maar het produceren en het uh, verspreiden van porno... Dat, uh, ...daar staat in principe, uh, kun je daar de doodstraf voor krijgen. Hoe willen ze dat gaan, ja, vinden? Daar zijn pornojagers voor. Dat zijn mensen die dat zijn, die, ambtenaren, uh, achter dat zijn ambtenaren achter een computer. En we weten dat ze bestaan omdat er niet zo lang geleden vacatures voor stonden. Je kunt 200.000 yuan per jaar verdienen en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ook heel goed, want je krijgt gratis yoghurt en fruit. Ik denk dat de hele dag naar porno surfen hongerig maakt. Uh, en die, die controleren het internet. En dan wordt er op ip adressen neem ik aan, of dus er zullen Ja, allerlei software dus hebben. Je, je moet je voorstellen dat het niet uh, alleen gaat om echte porno-site... Waar, waar filmpjes en plaatjes uh, te zien zijn, maar dat men ook kijkt naar sociale netwerken. Want er zijn natuurlijk ook mensen die uh, over hun eigen seksleven vertellen. Wat vinden de Chinezen zelf van uh, deze strijd van hun overheid, van al die oude mannen? Ja, ik denk dat de meeste Chinezen daar wel om moeten glimlachen. Want uh, dit, dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. De, uh, eens in de zoveel jaar is er weer eens zo'n anti-porno-actie. En dat is eigenlijk het ultieme bewijs dat het niet echt uh, werkt. Je moet ook niet vergeten in, uh, in China, uh, er is een, een jonge mannenoverschot. Hè? Er is, uh, op iedere honderd jonge vrouwen zijn er 120 jonge mannen. Want meisjes worden geaborteerd. Door de politiek altijd, uh... en uh, sociaal-cultureel... stuurt men dan liever op een, een jongen aan. Dus er zijn... Uh, meer jongens die geboren worden dan meisjes. Dus veel gefrustreerde jongelingen? Ja, die gaan niet de hele avond maar jong zitten spelen. Die, uh, de, ik denk dat de porno daar misschien nog wel... een hele grote maatschappelijke behoefte kan voorzien. De hypocrisie van het hele gebeuren? Want ook die oude mannen schijnen nog wel eens uh, Ja, dubbele dat klopt. Kijk, als je lid van de communistische partij bent... en als je hoog een functie in China hebt... dan moet je lid van de communistische partij zijn. Dan beloof je uh, integer te handelen, sober te leven... en geen buitenechtige relaties te hebben... Ik kan je vertellen, dat daar houdt niet iedereen zich aan. Gaat dit een succes worden, die actie? Of is het een beetje een wassenneus? De Ik denk dat het een oprisping van deze zomer is. Uh, maar zoals een Chinese socioloog zei... Uh, zolang mensen worden toegestaan te eten... dan willen ze graag ook het menu zien. Maar kijken naar porno in China, beter even maar niet doen dus. Uh, ja, je, je loopt altijd risico's dat je vermalen wordt in de wielen van het recht. Goed, Fred Zenger, China-deskundige, dankjewel. Porno in China. Straks na tien praten we met een bijzondere gast. Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever, journalist van het jaar. En hij vertelt over al die oorlogen die maar blijven doorgaan. Blijf luisteren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Elke werkdag tussen elf en twaalf, de prolog.